2 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het afschaffen van de euro en het opnieuw invoeren van de nationale munten brengt enorme kosten met zich mee. Het zou de welvaart aantasten. Zo concludeert het Centraal Planbureau in het boek Europa in crisis. Volgens het CPB heeft de invoering van de euro Nederland meer welvaart gebracht ongeveer een week salaris per jaar. Daarmee is de winst veel minder groot dan die van het vrije handelsverkeer in de Europese Unie. Die levert een voordeel op van een maandsalaris per jaar, zegt het CPB. De PVV laat een Brits bureau onderzoek doen naar wat de gevolgen zijn als Nederland uit de euro stapt. Het bedrijf Lombard Street Research bekijkt een terugkeer naar de gulden. Maar ook de invoering van de Neuro, een aparte munt voor Noord-Europese landen. Het onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn. Lombard Street Research is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in macro-economische vraagstukken. De voorzitter van staat bekend als een voorstander van het uit de euro zetten van Griekenland. Volgens PVV-leider Wilders is de euro een mislukt project. Als uit het onderzoek blijkt dat een terugkeer naar de gulden op lange termijn het meest oplevert, dan wil Wilders een referendum over dat onderwerp. De Jordaanse koning Abdullah heeft president Assad van Syrië opgeroepen om af te treden. Tegenover de BBC zei Abdullah dat de president het belang van Syrië het best zou dienen als hij het veld ruimt.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 Het weer op steeds meer plaatsen zon. Waar het nog grijs is, wordt het niet warmer dan enkele graden boven nul. In het zuiden is het een stuk zachter. Komende nacht opnieuw mistig, morgen opnieuw grijs. Maar ook af en toe zon. Op zoek naar een IT-pro die perfect matcht met uw organisatie? Met het beproefde Total Match System besteden we intensief aandacht aan zowel hard als soft skills. Altijd de perfect match.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 De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken. Laat u niet verrassen. Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292.nl. OVchipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Zin in zon? Pak snel kleurrijk Curaçao. Witte stranden en Caribische gezelligheid. Al vanaf 599 euro. Dus pak snel arke.nl. Dacht het wel.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 Ja, dat was onmiskenbaar kroonprins Willem-Alexander. Daniela Hooghiemstra, je hebt samen met Dorine Hermans... een bloemlezing van uitspraken van hem samengesteld. Wat zei hij in Mexico? Wat ging er fout? Ja, dat was een wat minder gelukkige. Hè? Dat was um, een beetje verkeerde vertaling. Daar zei hij een garnaal die slaapt gaat naar de kloten. Maar hij bedoelde wat anders. <laughs> Hij heeft het daarna ook wel weer een beetje goed gemaakt, want dat stond natuurlijk in alle kranten. Toen heeft hij daarna weer gezegd, laten we van een garnaal geen walvis maken. Oké, okay. <laughs> nou goed. Straks meer van zijn uitspraken. Priester Jan Pijnenburg en Therese van Dijk zijn al 46 jaar bij elkaar... maar moeten nu uit elkaar van Bisdom den Bos. Ze zijn niet te gast. Goedemiddag allebei, hartelijk welkom. Uh, meneer Pijnenburg, kunt u zich voorstellen dat wij even verbaasd waren... toen we lazen dat een priester al 46 jaar een relatie heeft... Als u de geschiedenis gevolgd had, dan was u niet verbaasd geweest, want het verschijnsel dat priesters niet uit het ambt treden wanneer zij een liefdesrelatie krijgen, is al decennia oud, lang, lopend. Alleen, eh, ja, plotseling duikt er een hullebiskop ja, ja. in de bos op en die vindt hier een aanknopingspunt om macht uit te oefenen. Ja, daar komen we zo verder over te spreken. Maar u zegt, je hoeft niet heel verbaasd te zijn, dat komt meer voor. Zeker wel. Sjaak Sies, oprichter van de Voedselbank. Na tien jaar uw ziel en zaligheid erin gestoken te hebben... stopt u ermee. En dat terwijl de behoefte aan voedselhulp alleen maar groter is geworden. Er zijn nu al 130 voedselbanken. Gaat uh, het afscheid u aan het hart? Jazeker. Uh, na tien jaar is er toch weer opnieuw... vermoed ik althans, wat afkikken. Maar ik blijf wel betrokken bij de voetenbank. Alleen niet meer op de werkvloer. Dat is het afscheid wat ik neem. En in onze Wereldweek gaan we het vandaag hebben over het Europese noodfonds. Buitenland commentator van het Nederlands Dagblad, Jan van Bentham. Goedemiddag. Goedemiddag. Je schreef dit weekend dat je steun van China aan dit fonds immoreel vindt. Ja. China mag ons niet helpen. Of we zouden het niet op moeten vragen. Dat, uh, dat is ook een optie. Uh, Laten we zo zeggen. De rijken zegt tot de armen geef. Kun je hier bijna stellen. Want de Chinezen je, zijn nog steeds armer dan wij. Als je, als je het vergelijkt, verdient een gemiddelde Chinees uh, een kwart van wat een gemiddelde Griek verdient. En dan praat je over de cijfers van 2010. Uh, maar in China wonen iets van tien keer meer Chinezen onder een armoedegrens van nog geen euro per dag. Tien keer meer dan het totaal aan Grieken zijn. Nou ja, dus dat geld zouden we niet moeten willen hebben. Nee, en dat, dat, dat, dan moet je je voorstellen, echt van één euro per dag leven. Minder dan zelfs. Onze dichter bij de dag is vandaag Frank van Pabele. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons... gaat u dan naar de website dit is de dag Nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Therese van Dijk en priester Jan Pijnenburg. Uh, nou, u vertelde net al, we hebben al een hele tijd een relatie... maar uh, er is een hulpbisschop uh, uh, op het toneel verschenen... die daar iets van vindt. Wat is er precies aan de hand? Wat ons betreft zijn wij 46 jaar geleden op bezoek geweest bij Biskop Bekkers... om mee te delen dat wij een liefdesrelatie hadden... en dat wij geen van beiden van plan waren om uit het ambt te gaan. En u was dat... toen bijna dertiger, denk ik. U zat nu ja, ergens in de dertig, denk ik, hè? Begin dertig, ja. ja. ja. ja. En uh, hij had zoveel vertrouwen in ons... hij gaf ons eigenlijk een soort zending. Hij zei toen we weggingen kniel hier maar eens neer, krijg je krijgt van mij je zegen. En dat was die biskop Bekkers met zijn grote uh, stevige handen. Hij legde ons op en die zond ons. Hij, eigenlijk heeft hij tegen ons gezegd... je zult een storm van kritiek over je heen krijgen. Dat voorspelde hij toen al. Ja. Maar wees sterk. En dat is het begin geweest. Dus wij gingen vier en vrij naar buiten... We overal in beeld. Ja, vanaf dat moment gewoon openlijk ja, samen geweest Ja, van altijd. Van van Dijk. Ja. We zijn samen gaan wonen. Ja. En dat was het begin van heel onze geschiedenis... die we altijd met elkaar hebben gehad. We zullen zo straks wel vertellen wat we daar hebben gedaan... samen ja. met onze gezamenlijkheid. Want u was priester, mevrouw, mevrouw Van Dijk. Wat, wat, was, wat was uw functie? Ik, uh, ik was maatschappelijk werkster. En uh, hij vroeg wie ik was. En ik, ik zei, nou, ik ben u al heel vaak tegengekomen... En uh, ik, uh, uh, ik gaf ze. Uh, ik zeg, ik ben ook gezinsverzorgster geweest. En ik heb, uh, ik heb in vele gezinnen gewerkt. Ik heb uh, uh, anderen weer de kans gegeven om ook in opleiding te gaan. En. Uh, uh, wat heb je nog meer gedaan? Ik zeg, nou, ik ben gidsleidster geweest. En toen kwam ik u ook al tegen. He, bij bij het, het grote landelijke bijeenkomst van, uh, van gidsen en uh, verkennerij. Een soort pad vinden ze waarschijnlijk. Ja, ja. en uh, hij had daar plezier in. Dat ik uh, dus uh, op de hoogte was. Ja. Ik zeg, en u bent ook rector geweest op, op Huizenbergen in Vught. zeg, en daar ben, heb ik, ben ik de opleiding voor maatschappelijk werk gaan volgen. En zo kreeg hij steeds meer interesse. Ja, dus er waren allemaal raakvlakken. Maar dat was ja. waarschijnlijk geen openbare bijeenkomst waar u gezegend werd. Uh, Nee, niet. wij waren op zijn kamer. Gewoon bij hem, thuis. Maar het was een tijd waarin veel uh, priesters uitraden en gingen trouwen. En hij kende Jan al langer. En uh, dan heeft hij al eens een heel goed gesprek voordat ik Jan kende. We hebben hem gehad en toen, dacht hij, toen zag hij ons aankomen. En uh, toen zei hij: Oei. Ik, ik, ik heb maar even tijd, zei hij zo, hè. En, hij dacht: dit uh, gaat lang duren. Ja, en, en, maar toen, de, toen hij, uh, hij begreep wie wij waren. Hè, toen, uh, um, toen. toen zei hij eigenlijk: uh, het Oh ja, ik zeg: Ik wil uh, absoluut. U denkt misschien. Jan, Jan zei zo uit zichzelf al: Ik wil nooit uit mijn ambt. Ik wil priester blijven. En. Uh, en ik, toen zei ik, en ik wil absoluut niet dat Jan uit het ambt gaat. Nee, nee. Hoe weet je dat, zo zei hij. Ik zeg, omdat ik mezelf... Uh, omdat ik ja, zelf een uh, ervaring heb, heb, heb gehad waarin ik, waarin ik de... de ja, het antwoord kreeg, je bent ook een priester. Ja, u voelde zich geroepen om ook ja. in de kerk uh, actief te zijn. Ja. Ja. ja. Even naar nu, meneer Pijnberg. Jan Bijnburg. zei ook, ik, ik zou niet willen dat Rees uh, uh, ophoudt met haar priesterschap, nee. Want we hebben een gezamenlijk priesterschap ja. op deze wijze. Even, dat was het begin, bisschop Bekkers. Nu is er een hulpbisschop Mutsaars en die zegt iets heel anders. Nou, die uh, zegt eigenlijk, er moet een echtscheiding plaatsvinden. En dat is nog net iets wat de kerk nooit wil, hè? <grijgene> <Nee>. <grijgene> Ze zouden blij moeten zijn met dus... mensen die al 46 jaar bij elkaar zijn, bedoelt ja. u? Ja, dat dacht ik. Uh, gezien, gezien ook de staat van diensten wat we in die 46 jaar ontwikkeld hebben... In binnen het pastoraat enzovoort. Maar wat heeft hij precies aan u laten weten? Hij heeft uh, een brief laten sturen door de officiaal, dat is de opperrechter van het bisdom van de kerkelijke rechtbank. Die heeft een brief geschreven... waarin hij mij verzocht voor de rechtbank te komen. De kerkelijke rechtbank? Ja, omdat er eh, op de eerste plaats... Eh, uh, bekend was dat wij geschriften hadden verspreid... over de ontkoppeling van ambt en celibaat. Want dat heeft u gedaan. U heeft een aantal brochures geschreven... waarin ja, u zegt, uh, celibaat, uh, dat, ho dat hoort niet gekoppeld te zijn aan het priesterambt. Juist, een vijftal. Maar dat was maar de ene kant. De andere kant, er bereiken ons berichten dat u samenwoont met een vrouw. En, Al 46 jaar, toch? Ja, maar dat, dat, dat bereikte hem berichten. Oh, oké. Okay. En die uh, uh, officiaal, dat is... Uh, uh, Waarom? Weishaupt, een, uh, die is er nog niet zo lang. Die zit precies in diezelfde lijn als die bisschop bis, Mutzart. Zeer conservatief, zeer uh, regressief. Terug mm. naar het oude, met de rug naar de toekomst. Zo gaat dat. Mm. Hè? Met de rug naar de gelovigen in de kerk. Uh, gericht op God alleen. En dan zeggen wij, dan sta je met je rug naar God... als je naar de rug van de mensen gaat staan. Ja. In ieder geval, daar, daar stond het verzoek in dat ik verschijnen moest voor de rechtbank. Daar heb ik op teruggeschreven. Ik kom niet. Ik kom nooit naar een kerkelijke rechtbank. Maar waarom de, niet? Waarom dat met, denken jullie wel. Waarom bent u daar zo stellig in? Dat ben ik zo stellig in omdat uh, het maar de grote vraag is of überhaupt een kerkelijke wetgeving zich mag verheffen boven de burgerlijke wetgeving. Maar ja, zullen veel mensen denken, dat wist u toen u daar begon. Toen u zelf priester werd, wist u, ik mag niet trouwen. Toch? Ja, dat kan zo zijn. Maar... Zeggen, uh, we, uh, u bent ook niet getrouwd, uh, uh, zou u zeggen. Nee, we zijn niet officieel getrouwd. We zijn niet getrouwd, we zijn voor God getrouwd. Ja, ja. Maar uh. dat is ook toch niet de bedoeling, als je priester wordt? Uh, als je priester wordt, dan... Uh, wat doe je dan? Dan wijd je je leven toe aan de zaak van God. De samenleving, de kerk, de gemeenschap. Je zet je totaal in. En dat kun je doen alleen of je kunt het samen doen. Dat kun je doen met een geliefde of je kunt het doen op je eentje. Ja, dat is uw opvatting. Maar in de ja. kerk is jarenlang de opvatting geweest. Dan hoor je niet getrouwd. te zijn. wist u ook toen u priester werd, denk ik, of niet? Dat wist ik heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat wat je weet in je jeugd... dat dat de wetenschap blijft van je hele leven. Maar toen u begon dacht u, ik ga celibertair leven. Dat was uw inzet. Dat was, zoals de meeste van mijn koersgenoten... Uh, het uitgangspunt. En dan zei men, God zegenen de greep. We zien wel waar het uitkomt. Oh ja. Omdat iedereen aanvoelde... dit is een avontuur wat we niet zelf hebben gekozen. Die koppeling heeft bijna niemand gekozen. Hmm. Maar om priester te worden moest je wel 12 het celibaat erbij nemen. Ja. Want u dus bent de... nooit inhoudelijk overtuigd geweest van de waarde van het celibaat. Laat ik dit zeggen. Als je celibaat vertaalt als de ultieme overgave aan een ideaal... aan een groot belang aan godswerkelijkheid in deze wereld... Daar staat elke priester achter, want dat is de essentie van zijn keuze. Ja, met wat anders dan ongetrouwd of uh, uh, ongetrouwd door het leven gaan. En dat kiezen voor, die, in die totale toewijding, voor je inzet voor de gemeenschap... en voor zaken in deze wereld, dat kun je nu doen in verschillende modaliteiten. Dat kun je gehuwd of mm. ongehuwd doen. Ja. Het valt namelijk niet met de definitie en de essentie van priesterschap samen... dat je dat ongehuwd doet. Maar ja tot nu toe in de kerk altijd wel, hoor. Ja, en dan is het moment aangebroken nu... dat gesteund door velen, gedragen door een hele gemeenschap eigenlijk... Ja. het toeval ons bereikt dat ik nu helemaal in beeld kom. Dat is ook weer niet zo toevallig... omdat wij al veertig jaar pleiten voor de ontkoppeling daarvan... voor ja. de vrije keuze. Vervolgens is het zo dat momenteel... de de procedures beginnen om dat helemaal uit te gaan zuiveren. Hoe verhoudt zich de burgerlijke wet tot de ja. kerkelijke wet? Daar komen we misschien zometeen wel even op terug... maar we moeten even een paar sprongen maken in de tijd. Ja. Vorige week is dat bekend geworden dat u uit elkaar moet. En het uh, BISdom is door Omroep Brabant gevraagd om een reactie. En Omroep Brabant vroeg aan het BISdom of het niet een beetje laat is... om u nu tot een keuze te dwingen. En de reactie erop luidt als volgt. Wat maar hij heeft wel vrij recent bekendgemaakt, ook formeel, dat hij inderdaad eh, samenleeft. Wat daarvoor toch niet zo heel eh, duidelijk was. En dat is ook reden voor ons om nu te zeggen van... ja, we moeten nou toch, ondanks dat het lang geduurd heeft, eh, ja, toch een keer een, een, een stap zetten. Ja, dat was een woordvoerder van het BISdom. U heft uw handen ten hemel, zag ik. Ja, die man die heeft waarschijnlijk op een andere planeet geleefd. Want u heeft er nog het over gedaan, zegt u. Nee, nou, nooit. Altijd uh, vrij daarvoor uitgekomen... Uh, de Bischoppen, bekkers, bluizen, uh, terschuren, Hurgmans. Die wisten Hurgbonds. het allemaal. Ja, en ja. we hebben als wij bischop, heel veel contact Hurgbonds. met Bluizen gehad. Uh, ja. En die loorden ons graag uit. Wat hoopt u dat er nu gaat gebeuren, mevrouw van Dijk? Wat er gaat gebeuren? Nou, ik hoop dat, dat Jan niet uit het ambt gezet wordt. Want, als hij dat, want hij moet kiezen eigenlijk tussen u en zijn ambt? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, nee. Die indruk nee. ontstaat, de bisschop zegt of, of die vrouw eruit of uit het ambt, toch? Heel simpel. Mijn antwoord is, niemand, want dan ook niemand, kan het priesterschap wegnemen uit mijn ziel. Niemand kan mijn liefde voor Trace wegnemen uit mijn hart. Wat denkt men wel? Dat blijft allebei bestaan, dat, dat, zegt u. Ja. Dat is zelfs een realiteit ja. die ons nauwelijks raakt. Je bent die je bent en dat blijft wie je in jezelf bewustzijn bent. Want zou het praktische consequenties hebben voor u? Heeft u nog een pensioen of zo voor de kerk of een inkomen? Dat wel, dat zien we dan wel. We zijn als priesterarbeiders 16 jaar bij Philips aan de lopende wand actief geweest. Dat wil zeggen, ja. Ja. toen hadden we het minimumloon in de laagste functiegroep al die jaren. Armoede kennen wij en dat armoede is rijk. Dus daar, daar zit u op zichzelf niet tegenop. U bent ja. bereid die prijs te betalen als dat nodig mocht zijn. Ja, niet zomaar. We laten hen niet goed zijn met onze armoede. <laughs> nee. Dus u gaat wel de strijd aan? Allicht. Ja. Verschijnt een reactie op Twitter. Gelukkig weer een priester die wel weet hoe het moet. Celibaten is een zeer ongezonde levenswijze. Therese en Jan, volhouden wordt daar gezegd. Ja. Krijgt u veel van dit soort reacties, ja. mevrouw Van Dijk? We hebben heel veel uh, ondersteunende reacties gekregen. En ook uh, belangrijke personen in de kerk die, die echt de moeite waard zijn. Maar u gaat het met alle respect toch niet winnen van zo'n instituut als de kerk? Die zijn toch altijd sterker? Dat, dat, dat is nog de vraag. Wanneer langs de, de goed geleide procedure uh, duidelijk gaat worden... dat hier een conflict is tussen burgerlijk recht en kerkelijk recht... dan kon het nog eens heel goed zijn twee factoren. De eerste dat kan blijken dat dit is tegen de universele verklaring van de rechten van de mens... om een levenswijd, nee, om een ideaal of een doelstelling te ja. koppelen... aan ongehuwd zijn, geen relatie hebben, afstand doen van erotiek en seksualiteit. Ja. Ik snap dat, het allemaal wat u zegt, maar ik denk toch dat u het niet gaat winnen. Dat denk ik wel. Ik denk dat dat het begin is van een groot, de, de, de totaal proces waarin uiteindelijk de kerk helemaal wordt teruggezet... dat ze ver boven haar bevoegdheden eisen van mensen ja. heeft gesteld. En dan wordt het een keertje leuk. Als dat dan met terugwerkende kracht is... dan worden alle mensen die in het, uit het ambt gezet zijn... in het ambt gezet. Het ja, ja. te keren. Goed, we gaan met u afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Ja, straks praten wij met Sjaak Thies. Tien jaar geleden richtte hij de voedselbank op. Nu zijn er maar liefst 130 voedselbanken. Gaat het zo slecht met Nederland? Maar eerst praten we met Daniela Hooghiemstra. Goedemiddag, Daniela. Goedemiddag. Een boek over het Koningshuis. Titel is Ik mag ook nooit iets. Een uitspraak van Willem-Alexander. Waarom zei hij dat? Ja, dat uh, was toen na de, de hele Mozambique uh, affaire. Het vakantiehuis wat hij niet mocht hebben. Precies. Uh, dat vond hij natuurlijk uh, heel erg... Um, en hij heeft dat toen gezegd op een bijeenkomst van journalisten... Um, die, uh, die, die lid zijn van zo'n vereniging voor koningshuisjournalisten. Uh -huh. Het is eigenlijk de enige uitspraak in het boek... Die, die wat dat betreft een soort uit de school klapper is. <laughs> Want verder zijn het eigenlijk allemaal uitspraken... die hij gewoon publiekelijk heeft gedaan. Maar deze hadden we van twee... Aanwezig daar. En die, we vonden hem gewoon te mooi om hem niet uh, op te nemen. Ja, en als dus je zegt, dat is eigenlijk misschien de enige echt authentieke uitspraak dan. Wat zegt het over hem? Nou, niet de enige authentieke, maar het is in ieder geval de enige... waarvan het eigenlijk niet de bedoeling was dat hij uh, publiekelijk uh, gedaan werd. Althans, niet voor een grotere kring nee. dan die journalisten. Nou, we vonden het ook een belangrijke uitspraak... omdat het toch wel een... een uh, ja, het wijst toch wel op, op een wezenskenmerk van, van Willem-Alexander. Wat vooral... Uh, de eerste jaren van zijn leven is heel, heel, denk ik, heel. Uh, ja. herkenbaar. Is, dat, dat hij dus zich toch een beetje. ja, dat hij, dat hij echt moeite heeft met het feit dat hij in zo'n soort keursleven gedrongen wordt. Ja, ja. En een beetje verongelijkt over wat hij allemaal niet mag. Ja, wat er wel en niet kan. Het hele boek is opgebouwd uit citaten van Willem-Alexander, onderverdeeld in diverse onderwerpen, diverse hoofdstukken. Waarom hebben jullie voor deze vorm gekozen? Uh, nou ja, we, we dachten dat het een, uh, een goed idee was om, om hem uh, zelf eens aan het woord te laten. Want er wordt natuurlijk wel veel over hem uh, geschreven. Um, maar eigenlijk heeft hij heel veel gezegd zelf. En dat zijn vaak dan snelle uitspraken die je dan alweer vergeet. Maar als je ze gewoon eens allemaal terugzoekt en ze allemaal naast elkaar zet... dan krijg je eigenlijk een ontzettend goed beeld van wie hij nou eigenlijk is. Ja. Geeft een beeld wat we eigenlijk nog niet hadden. Laten we er eens een paar bespreken, uh, bijvoorbeeld tegen een klasgenoot. Zei Willem-Alexander ooit op de middelbare school: Was dat jij mag paardrijden? Ik moet. 1980 was dat ja, dat is ook voor zo'n uitspraak, uh, die die valt een beetje in diezelfde categorie als ik mag ook nooit iets. Dus die dat type uitspraken heeft hij heel veel gedaan, zeg maar voor zijn dertigste. Uh, Bijvoorbeeld ook, uh, zei hij, als ze rechten verwachten... zou ik bij wijze van spreken natuurkunde kiezen. Alleen om te laten zien dat ze het niet bij het rechte eind hebben. Een nou ja. uh, beetje de opstandige jongen is het uh, dan. Ja, heel, heel erg bezig om, om zichzelf eigenlijk uh, uh, te laten zien en te zeggen... van ja, ik, ben, ik ga heus niet doen wat, wat, wat iedereen toch al van mij verwacht. Namelijk nou, koning worden, maar dat doet hij wel. En vervolgens zegt hij over dat koningschap, dat doet hij in 1993... op een gegeven moment aanvaard je je toekomst... en dan verzet je je er ook niet meer tegen. Het klinkt ook niet echt heel enthousiast, hè? Nee, dan klinkt het nog niet zo enthousiast. Maar dan, als je dan weer een paar jaar verder bent, dan uh, zijn we alweer bij. Het is een uitdaging waar ik me zeker op verheug en waar ik het allermooiste van ga proberen te maken. Mm. En uh, nou, zo zijn er nog wel een paar uitspraken. Ik denk dat hij uh, vooral de laatste, nou, pakweg tien jaar, misschien wel vijftien jaar, dat hij, zich, uh, eigenlijk toen, dat, dat hij het echt leuk is gaan vinden. Ja. En dat hij uh, ja, eigenlijk meer, wat je noemt, een balans heeft gemaakt tussen zijn persoonlijke ambitie en dat wat van hem verwacht werd. En hij zegt ook dingen over zijn, over zijn opvoeding. Of beter gezegd hij heeft het ook over de opvoeding van zijn oudste dochter. Daar zei hij bijvoorbeeld over, als Amalia geen normale kindertijd heeft, zou het bijna onmogelijk voor haar zijn zichzelf te leren kennen. Dat was een interview in Vanity Fair in 2009. Wat bedoelt hij daarmee, denk je? Nou ja, dat is, dat is ook echt een Achilleshiel uh, van hem. Hij heeft natuurlijk ook toen destijds in die rechtszaak tegen EP uh, in die brief uh, voorgelezen. Dat hij toch erg geleden heeft als kind onder de uh, publicitaire aandacht. Nou ja, dat is natuurlijk een rode draad sowieso. In, in, in, in, want dat heeft Beatrix eigenlijk ook altijd uh, uh, gehad. Ze hebben een ontzettende hekel aan het feit dat ze dus als kind al geen uh, privéleven uh, kunnen hebben. En ik denk dat dat in het geval van Willem-Alexander misschien nog wel sterker is. Dat hij, um, ja, toch veel meer uh, gewend is aan, aan een soort vrijheid en dat hij eigenlijk een privéleven eist. Uh, en zeker voor zijn kinderen doet hij dat. Mm -hmm. Daar heeft hij natuurlijk ook die mediacode voor afgesproken. Ja. Um, maar daarmee, ja, onderschat hij misschien een beetje hoe publiek eigenlijk zijn functie is. Jan, mag van ik daar een vraag over stellen? <kwijnt> Want uh, misschien dat de opvattingen van. Uh, Prins Willem-Alexander veranderd zijn. Maar de media zijn ook wel degelijk veranderd. Ik bedoel, is het niet zo dat ook op dit moment er veel meer aandacht is? Veel meer, laten we zeggen, nou ja, roddelbaar is niet een goede term. Maar allerlei publieksbladen die alles willen weten... en eh, bij wijze van spreken... achter iedere straathoek een fotograaf hebben klaarstaan. Jazeker. Nou, dat laatste is natuurlijk... eigenlijk nu niet meer aan de hand... vanwege die mediacode, waar iedereen zich eigenlijk aan houdt. Want daarin is afgesproken dat er twee keer per jaar... foto's gemaakt mogen worden van hem en zijn gezin... en daarbuiten niet, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. Okay. Dus die, die, die fotografen in de bosjes... Die, die zijn er eigenlijk niet meer. Die waren er vroeger veel meer. Zelfs bij Beatrix al, toen zij op school zat... stonden er ook allemaal fotografen voor het hek vaak. Ja. Um, dus dat, maar u heeft natuurlijk gelijk, dat, de, de, de aantal media is natuurlijk enorm uh, vergroot. Dus ja, vanuit zijn positiebezien begrijp ik heel goed dat je dat wil, uh, wil indammen, ja. Wat voor een beeld komt er nou naar boven van, van Willem-Alexander, naar aanleiding van het citaat? Zijn jullie zelf nog, want jullie verdiepen natuurlijk al langer in het Koningshuis, zijn jullie zelf nou nog verrast geworden door dat beeld? Nou ja, wat, wat ons wel verrast heeft, ik, we dachten wel dat dat oude imago van prins Pils dat is toch wel heel erg veranderd. Dat is um, uh, als je dus Willem Alexander is denk ik lange tijd gezien als een beetje een soort uh, vrolijke bierdrinker die uh, niet al te slim, nee, en die het allemaal wel best vond en die eigenlijk weinig zin had in, om, om nou heel veel verplichtingen te, te doen en als hij maar een beetje lol kon hebben was dat goed, terwijl um, ja, wij hebben nu eigenlijk het idee, het is eigenlijk een hele ambitieuze man. Maar dat is al een tijdje zo, toch? Dat bier drinken was in zijn studententijd. Daarna is het toch vrij snel deze kant op gegaan? Ja, nou ja, maar goed, toch. Um, de, de mate van de... de, ja, de, de de, ja, de mate van ambitie die, die is mij toch wel, uh, is mij wel opgevallen. Nee. Dat hij dus uh, niet alleen maar gewoon zijn taak goed wil doen... zoals zijn moeder dat natuurlijk ook altijd uh, heeft gedaan... maar hij wil ook echt inhoudelijk, heb ik het idee... hij heeft ook wel een soort missie. Dus um, hij zegt ook op een gegeven moment van... Um, dat hij merkt als hij toespraken houdt... dat mensen echt met open mond zitten te luisteren. Zeker in Mexico, maar dat is flauw. <laughs> ja. En, uh, nou ja, en dat, dat hij dus ook echt een missie heeft... om mensen dingen te vertellen die ze gewoon nog niet wisten. En dat is dan vaak een hele uh, uh, praktische missie. Dus het is niet iemand die nou heel ideologisch uh, een missie heeft. Maar hij wil wel heel graag een verschil maken. Ja. Maar één vraag misschien nog. Is er een moment aan te wijzen of een periode... waarin die verandering echt heeft gevonden waarin je zegt van nou daar is het van het wat misschien wat wat afstand nemen overgegaan naar het zich eigen willen maken als taak gaan zien ambitie krijgen nou ik denk dat het uh, uh, begonnen is uh, met een uh, enigszins opgelegde uh, op een opgelegde manier namelijk toen gewoon officieel werd begonnen met zijn opleiding hè, toen dus dat waterbeheer uh, uh, ging, ging spelen uh, dat, heeft, dat was wel zijn eigen keuze, maar daar is toen wel echt voor hem een programma gemaakt. Dus daar is hij nog wel in ge, gepusht, zeg maar, om dat te gaan doen. Maar dat is hij toen wel gaan doen en dat, dat is eigenlijk uh, heel goed gegaan... omdat dat onderwerp hem heel erg lag. Ja. En ik denk, naarmate hij dus inhoudelijk heeft uh, kunnen zien... Dat hij, dat hij daar eigenlijk best wat mee, mee kon... Is hij het leuk gaan vinden? Even nog uh, en, en natuurlijk de komst sorry, van Maxima. Dat is natuurlijk een hele. Ja, ja, dat idee. heeft ook geholpen. Ja. Jullie hebben natuurlijk een selectie gemaakt van die van die citaten en, en en dan kleuren jullie natuurlijk ook het beeld wat wij van uh, Willem Alexander krijgen. Klopt dat beeld wel? Is het wel? Is het een eerlijke selectie die jullie gemaakt hebben? Nou, wij denken van wel, tenminste, ik, ik, ik, ik heb me, kan me niet voorstellen dat hij dat niet uh, eerlijk zou zijn. Want we hebben eigenlijk alles waarvan we dachten: van dit is een, dit zegt iets over wie hij is, uh, hebben we erin in opgenomen. Hm. Dus we hebben echt zo veelzijdig mogelijk willen laten zien wie hij is. Ja. Ja. Uiteraard, ja, ja, dat is ook het leuke natuurlijk. Want je, ja, je wordt inderdaad ook wel verrast. Wat, wat mij ook wel verrast heeft bijvoorbeeld... is dat hij het bij het studentencorium helemaal niet leuk had. Nee, Want dat, dat was viel me ook iets op. Nooit, uh... Vond hij allemaal hele irritante jongens die daar zaten? Ja. Ja. Ja. Terwijl het ik is altijd is dacht... Van... <laughs> ja, dat dachten wij, maar wij hadden het idee <laughs> ja. van... Uh... Ja, dus dat, dat, dat, dat, dat is dan toch iets waarvan je zegt... Nou, dat is ook voor ons verbazingwekkend geweest. En dat, dat geven we door... Het, de, het, jullie vorige boek over, uh, over uh, de eerste drie Willems... dat werd niet heel erg enthousiast ontvangen door de koningin... hebben we zo'n beetje begrepen. Ja. Heb je een idee van wat Willem-Alexander van dit boek vindt? Nee, natuurlijk. Nee, ik heb absoluut geen idee. Ja, jij hebt vast wel goede bronnen ergens. Nee, nee. Nou, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat hij daar bezwaar tegen... of dat er de kritiek zou zijn op de selectie uh, van dat vorige boek... begreep ik dat trouwens ook niet helemaal. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Nee, doe maar niet. Um, maar nee, het is, het is uh, ja, het, het, het, het, ik vond het eigenlijk wel een, een beetje een soort... Uh, een kleine biografie. Ja. En in citaten. Ja, Goed, dankjewel. We zetten de informatie over het boek op de website www.dittisdacht.nl. Na het nieuws over dit van half drie Vra praten we aan deze tafel door met Sjaak Sies. Hij is oprichter van de Voedselbank. En na tien jaar stopt hij ermee. En dat terwijl de vraag naar voedselhulp in die jaren explosief is gegroeid. Verder praten we met buitenlandse Jan van Bentum... die de hulp van China aan het noodfonds van de euro immoreel vindt. En ook Jan uh, Pijnenburg, Therese van Dijk en Daniela Hoogiemstra blijven bij ons te gast. Eerst het nieuws van half drie gelezen door Gert Kluk. Radio 1 nos Journal. Voorzitter Robert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vertrekt. Per 1 juli volgend jaar wordt hij directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton in de Verenigde Staten. Onder meer Albert Einstein was daaraan verbonden. Dijkgraaf wordt de tweede niet-Amerikaanse directeur van het instituut. Over zijn opvolger bij de Academie van Wetenschappen is nog niets bekend.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 En de Noor-Anders Breivik, die in juli 77 mensen vermoorde... is voor het eerst verschenen in een openbare rechtszitting. Hij stond er oog in oog met zo'n 30 nabestaanden van zijn slachtoffers. Breivik zei dat de moorden noodzakelijk waren... om Noorwegen en Europa te beschermen tegen moslims en multiculturalisme. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel priester Jan Pijnenburg en zijn vriendin Threes van Dijk. Al 46 jaar hebben zij een relatie... en die moet nu verbroken worden van de hulpbisschop Rob Mutsaarts. Daniela Hooghiemstra stelde een bloemlezing samen... met uitspraken van Willem-Alexander... waar commentator Jan van Bentum over China en het noodfonds... maar we beginnen met Sjaak Sies. Tien jaar geleden startte hij samen met zijn vrouw de eerste voedselbank... de inmiddels zijn er meer dan 130... U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website, ditisdedag.nu. Ja, meneer Sist, uh, 130, dat is eigenlijk veel. Ja, dus 12 keer je hand, allebei je hand omhoog. 13 <laughs> keer zelfs. Dertien maar, dertien jaar. had u dat verwacht toen u er 10 jaar geleden mee begon? Nee, dat was niet verwacht. We hadden gedacht aan een kleinschalig Rotterdams project. En dat laatste is dan niet gelukt... Nee, het is geen kleinschalig Rotterdams project geworden. Nee, nee, Want die 130 nee. voedselbanken zitten die door het hele land of toch vooral in de grote steden? Nou, je kan wel zeggen dat we eigenlijk in alle provincies wel goed vertegenwoordigd zijn. En als er grote, ieder grote steden uiteraard, zijn we het eerste gestart. Maar die grote steden hebben daar volgend ook weer kleinere plaatsen uh, geadopteerd, geannesseerd. Dus je kan wel zeggen dat in ieder middelmatige gemeente in Nederland... Tegenwoordig wel iets is van een voedselbank of een uitdeelpunt, ja. Maar in ieder geval een voorziening van de voedselbank. En uh, u gaat ermee stoppen, maar die voedselbanken niet, hè? Dan moeten we even goed uit elkaar houden, geloof ik. Nee, die voedselbanken die gaan door. En waarom stopt toen u? Wij starten, toen wij startten hadden we namelijk nog het idee... Ja, misschien niet helemaal realistisch... van we hebben het probleem armoede hebben we op. Ah. En dat, dat is dan niet gelukt. Nee, nee. Want waarom stopt u? Uh, ik heb, vorig jaar december heb ik een, een zware operatie gehad, analexia. Uh, dat betekent dat het toch wel kantje boord was. Uh, ik ben inmiddels 69 en dan realiseer je van... ja, die werkvloer, dat is uh, waarschijnlijk toch niet meer zo logisch... dat ik daarmee verder ga. Nee. Dus ik stop echt op de werkvloer, maar dat betekent niet... dat ik niet meer verbonden blijf met de voedselbank. Nee. Hoe is het idee ontstaan? Die ideeën is ontstaan bij uh, waren zelfstands, zelfstandigen. Uh, de zaak die we hadden, die moesten we op een goed moment saneren. Vanwege uh, verandering van de wijk. Een ander soort publiek kwam daar binnen. Een renovatiewijk. En nadat dat gebeurd was, ging je melden bij de arbeidsbureau. En daar werd verteld van meneer, u hebt uw leeftijd tegen. U, u, u, u zocht eigenlijk werk. U stopte met wat u deed en u zocht ander ja. werk. Maar kwam ja. bij het arbeidsbureau en toen zeiden ze van dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken. Dus gaat maar iets van uh, vrijwilligerswerk doen. En toen dacht wij u, ha, een wilde... voedselbank. Ja, wij wilden per se niet achter die granen zitten. Uh, we hadden het idee van uh, dan willen we als we een uitkering krijgen toch iets voor die gemeenschap terug doen. En uh, dat hebben we geprobeerd in de stichting door meubilair te gaan verzamelen en te hergebruik. Uh, ja. Dat deden we ook met kleding. Maar dan blijkt in Rotterdam althans dat er veel gedaan werd op dit gebied. Dus dat was niet zo zinnig. En toen kwam een van de bestuursleden met de gedachte van... Uh, ik kom uit de tuinderswereld, ik zie wat kans wat groenten te verzamelen. Oké, okay, dus eigenlijk was het het, het het voedsel was er eerder dan de bank? Ja, ja. Ja. ja, En uiteindelijk dacht u van nou dan gaan we een voedselbank beginnen. Hoe, hoe bent u al die jaren in die 130 plaatsen aan voedsel gekomen? Hoe kom je eraan? Ja, uh, nu we hadden, twee dingen, hadden we twee dingen mee. Toen we van start gingen, toen uh, hadden we vrij snel de aandacht van de media: uh, radio, televisie en uh, de plaatselijke kranten. En dat heeft ons enorm in de pitje gezet. Niet te vergeten de verschillende televisieuitzendingen die zijn geweest. De mm. serie van de EO, mm. de Vogels. En dat heeft ook het entree naar het bedrijfsleven gemakkelijker gemaakt. Want gingen ze u zelf bellen? Onder meer. Ja. Dat is gebeurd. Uh, het zit voor het bedrijfsleven natuurlijk ook een winstpunt in. Want op het moment dat ze gaan vernietigen en naar de afvalverwerking gaan, daar zit een kostenplaatje aan. Zodra het naar de voedselbank gaat, kost dat niets. Ja, precies, dus het is dus de... voor hen ook goedkoper. Ja. ja. En had dus u al... was... Sorry, gaat u gang. Er zit een beetje vertraging op de lijn, daardoor zitten we af en toe een beetje door elkaar. Maar gaat u gang. Oh, okay. uh, het is in ieder geval een win-win situatie voor beide partijen. Dus het bedrijfsleven als de doelgroep. Ja. Had u al altijd genoeg? Nou, die vraag die is me de afgelopen dagen enorm veel gesteld. Uh, ja, wat is genoeg? We hebben een pakket. En daar kan je inderdaad kan je 25 artikelen in doen. Maar het kan ook wezen dus dat er 10 in zitten. Nou ja. Dus het verzadigd punt kennen we eigenlijk niet. Nee. nee, er waren altijd pakketten, maar die zaten niet altijd even vol. Die zaten niet altijd vol. Nee. Uw werk is niet onopgemerkt gebleven. We gaan even luisteren naar Linda de Mol en René en Natasje Vroker. De voedselbank zorgt elke week voor een, een, een, een voedselpakket. De dingen die echt de basisbehoeften zijn. Natasha gaat samen met Peggy en haar dochter het wekelijkse pakket ophalen bij de voedselbank. Kijk eens, je hebt zelf een schikking voor het weekend. Plus dat het uh, dat, dat, dat aantal klanten van de voedselbank de afgelopen anderhalf jaar ongelooflijk gestegen is. Ik denk dat iedereen dat heel erg leuk vindt, omdat het de extra dingen zijn waar normaal gesproken gewoon absoluut geen geld voor is. Dus ja jongens, het, uh, we zijn nog lang niet klaar in Nederland. Ja, is het leuk om dit te horen? Ja, heel leuk. Oké, okay. en je, er is ook wel een discussie geweest in ons land dat we eigenlijk ons moeten schamen voor het bestaan van de voedselbanken. Het voedselbankverhaal is natuurlijk dubbel. Er zit natuurlijk een keerzijde aan. Uh, voor het overige is het natuurlijk wel zo. dat armoede te alle, van alle tijden is. Als Jezus zegt van. de armen heeft hij altijd onder al u. Ja. dat betekent dat we 2000 jaar geleden met hetzelfde probleem zaten. Ja. Alleen denk ik wel dat de Voedselbank voor heeft gezorgd dat het onderwerp bespreekbaar is geworden. En dat hebben we heel goed kunnen merken bij de eerste televisieuitzending... was niemand bereid om zijn verhaal voor de televisie openlijk bloot te gaan vertellen. Van de mensen Omdat die de Voedselbank bezochten is dat, hè? Ja. ja. En inmiddels is dat een, eigenlijk een, geen probleem meer. Jan van Betten. Nou, Was dit van oudsher een, een, laten we zeggen een kerkelijke traditie? De, het, het helpen van de armen, met name bij die, die ja. op zo'n niveau zijn aanbeland dat ze echt etensondersteuning moeten hebben. Ja, ja, um, ja. De overheid laat dus, kan ook daar afweten. Maar ja, we zitten hier ook nog met een priester aan tafel. Uh, zijn de kerken niet meer in staat om daarop te treden? Of wordt dat niet meer geaccepteerd? Uh, ik denk dat de kerk dat eigenlijk ook te veel aan de overheid heeft overgelaten. Die bez-, we kregen op een goed moment de verzorgingstaat. Uh, en die hebt die taak van die, die, die niet, heb die feitelijk uh, meer op de achtergrond gezet. Waar je nu wel ziet... dat juist uit de uitderpunten van de voedselbank... veelal weer de kerken zijn dus. Ja, daar zitten ze bij. Meneer Pijnenburg, ja. vindt u dat we ons moeten schamen... voor het bestaan van voedselbanken? Of zegt u van, nou inderdaad, de armen zijn er altijd, het hoort erbij? Het is natuurlijk geweldig goed dat ze bestaan... Dat ze moeten bestaan is natuurlijk een schande aan onze samenleving. Maar eh, wat de kerken vooral belangrijk kunnen doen. is de hele gedachtegang eh, verdiepen. De eh, onevenredigheid van verdeling van de welvaart aan de orde stellen. Ik heb daar trouwens een heel mooie spreuk over bedacht ooit. Dat was deze: Sparen voor armen is gerechtigheid is dus niet vrijgevigheid, gerechtigheid. Sparen dus. Overproberen te houden, zoveel als je maar hebt... om uiteindelijk terug te kunnen geven datgene wat hen toekomt en ons niet. Sparen voor armen is gerechtigheid. Ben eens eens, Sies? Ja, voorkomen. Uh, Hier aan gekoppeld, denk ik aan een andere spreuk. Wie niet delen kan, kan niet vermenigvuldigen... Nou, het wordt een tegeltjes ja. Dit. Ja. het tegeltjes uitzetten, denk ik. Het eind van de uitzending ik kan wel tegeltjes uitgeven. Ja. ja. En gaat u nu in een gat vallen, of denkt u dat dat wel meevalt? zelf? Ja? Uh, nee hoor, heel beslist niet. Uh, de allereerste zal het zijn dat ik uh, zedelijk betrokken blijf. Maar ik vind het toch ook wel prettig als ik nu ochtends niet meer moet. Want u bent dus... 69, maar u moest nog elke dag. Ja. Ehm. Uh, en dat is op zijn tijd was dat best wel van harte maar soms ook wel eens ik ik van nou het is mistig buiten ja. Nee. ja en u kunt zich nu nog een paar keer omdraaien mogelijk ja. <laughs> nou dank voor uw verhaal en dank voor uw initiatief volgens mij hebben veel mensen er baat bij, bij gehad dank u wel She's looking for the truth Clapton en JJ Cale met Danger. Wie ze gedacht? dat? met Jan van Bendeman, Nederlands Dagblad. Jan, jij schreef dit weekend in de krant dat jij het immoreel vindt... wanneer China ons noodfonds voor de euro zou ondersteunen. Mm -hmm. Daarover zo. Maar eerst even over dat noodfonds. Wat is dat ook alweer? Nou, Dat is het garantiefonds wat afgesproken is in het Europees verband... van in, in totaal duizend miljard, en daar komt er nog wat nodig bij... Uh, om indien uh, staten als Griekenland en Italië leningen moeten krijgen kunnen ze vandaaruit voorschot krijgen van andere Europese landen. Oké, okay, dus dat is om, bedoeld eigenlijk om, om de Europese economie een ja. beetje in stand te houden? Maar daarnaast heb je, want dan komt China in beeld... daarnaast, uh, dat zag, hoorde je vandaag ook nog weer... Italië moet leningen op de markt brengen. Dat kun je als pakket kopen en dat... Nou, dat heeft China al heel veel gedaan bij Amerika, staatsschulden opkopen. En dat hoopt, men doet het dan ook in Europa. En het liefst voor enige honderden miljard, als het even zou Ja, en dat, en dat noodfonds, dat moet duizend miljard gaan bevatten. Mm -hmm. En zit dat er ook al in? Nee, dat zit er nog niet in. Want Hoeveel dat moeten, hebben we al Daar moeten, moeten wij uh, Europese landen opbrengen. Uh, maar daarnaast heb je dus, uh, naast dat noodfonds, uh, heb je die markt waarin dan obligaties, leningen kunnen worden gekocht. Ja. Uh, wanneer dat fout gaat, dan springt dat noodfonds in het gat. Dus de gedachte is van, laat China alsjeblieft zoveel mogelijk opkopen... dan hoeven wij zo min mogelijk bij te springen. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een fase voor dat noodfonds. Ja. Goed, in ieder geval, China uh, lijkt nodig te zijn. China heeft zelf een enorme voorraad aan geld, heb ik ja, gelezen. Ruim 3 miljard. Mil Oké, okay, de nullen zullen we maar even ja. terzijde laten. Het is een heleboel. Maar jij zegt in jouw artikel... Uh, ik vind het immoreel als wij geld van China gaan uh, ja, aanvaarden... eigenlijk voor de ja, Europese economie. Kijk, Europa heeft er al om ge gebedeld, als het ware. De, zijn er al geweest, hè, De he, voorzitter Peking? van het Europese noodfonds is naar China gegaan... en heeft gevraagd, kunnen jullie dan uh, bijdragen... om te voorkomen dat er tot dat soort oplossingen moet komen? President Sarkozy van uh, Frankrijk heeft uh, met Peking gebeld... Uh, president uh, Wu, uh, Hu, van, uh, Hu Jintao van China is bij de G20 in Cannes geweest en hij heeft toch gezegd: we hebben de vertrouwen in dat Europa het weet oplossen en als jullie een goede maatregelen hebben genomen, dan gaan wij helpen. Ja. Dan, dan zullen de miljarden stromen op een paar voorwaarden. Dat natuurlijk goed, wel. Jij zegt van: ik vind dat immoreel. Leg ja. dat immoreel eens uit. Uh, nou, alleen al vanwege de verhouding in welvaart. Uh, China mag een enorme hoeveelheid geld hebben, de Chinezen hebben dat geld niet. Als je gaat kijken naar het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking... dan moet je naar de cijfers van vorig jaar kijken. Die van dit jaar zijn natuurlijk nog niet bekend. Maar dan verdiende een gemiddelde Chinees een kwart van wat de gemiddelde Griek verdiende. Nou, wie moet aan wie geld gaan lenen, oh. zou je afvragen. Dus jij zegt dat geld dat moet in China blijven... maar dat geld dat dat, komt nu maar, ook al niet in goede aan die arme Chinezen. Nee, toch? want als je nou gaat kijken naar de cijfers van de, van de VN... Uh, lang niet alle delen van China zijn ontwikkeld. Met name het platteland is zwaar onderontwikkeld. Als je gaat kijken naar de website van de Chinese president, heeft daar een paar jaar lang als prioriteit op gestaan het helpen oplossen van de armoede op het platteland. Die is zo schrijnend dat ik het maar eens in cijfers heb uitgedrukt. Uh, ruim 200 miljoen Chinezen, 210 miljoen Chinezen, leven per dag van minder dan 91 eurocent. Dat is 1,25 dollar. 25. Ja. Uh, dan. Ga je nog verder kijken en pak Italië, het land waar we het vandaag vooral over hebben. Er woont 60 miljoen man. 57 miljoen Chinezen, bijna evenveel, moeten rondkomen van minder dan 30 eurocent per dag. Ja, nou, dat is allemaal waar. Wat je zegt tegelijkertijd is dat blijft ook het feit dat de Chinese overheid dat geld wat ze nu hebben, ook al niet gebruiken voor de armen. Dus dan kunnen ze toch net zo goed naar Europa sturen. Ja, maar dan Krijg ondersteun je dat ook. Ja, dan maar dan ondersteun je dus in wezen dat systeem. Dat is één. Het, okay. jij ont, doordat zij het gaan investeren bij ons als het ware... help je het onttrekken aan de ontwikkeling van het eigen platteland. En daar zijn al enorme problemen. De Chinezen hebben daar 440 miljard ingestopt in verhouding. 440 miljard dollar. Maar daarvan was maar een derde van de overheid. En de rest moest worden geleend. Dus de grote steden, maar ook grote regio's in China... zitten met enorme miljarden schulden. Dat is een binnenlands... Schuldenproblematiek, die op zijn minst zo groot is als waar Europa nu mee te maken ja, heeft. Ja, oké, okay, dus dat is één dat punt. Is één. Ja, en jij noemde nog meer punten. Uh, tweede is, als jij um, dat geld daar vandaan haalt heb jij er alle belang bij dat de huidige regering van China... daar in alle macht en mogelijkheden blijft zitten. Ja, want die Diezelfde regering benoemen we vanuit Europa vaak als ondemocratisch... een communistische, nou zeg maar semi-dictatuur. Ze hebben wel heel veel economische ontwikkelingen gebracht... maar toch, het is rigide. Mensenrechten schendingen zijn daar aan de orde van de dag geweest... de afgelopen vijf jaar. Je hoeft je alleen maar Tibet in gedachten te brengen. Uh, je weet alle rellen die zijn geweest rond de Olympische Spelen... Uh, op dat terrein staan we dus lijnrecht tegenover de Chinese regering en de opvattingen daarvan. Maar Over nu, hoe je het volk maar, regeert en de vrijheid, de ja. me mensenrechten. Maar er wordt nu ook al niet naar ons geluisterd. Want elke nee, maar, minister of iedereen die daar op bezoek gaat, die stelt het altijd even aan de orde, die mensenrechten. En nee. Vervolgens gaan die schendingen gewoon door. Ja, dus het, maakt het, dat iets stel, uit? We stellen het even aan de orde. Waarom? Er zitten al naar schatting zo'n 600, en sommige bronnen spreken van 800 miljard euro aan Chinees geld in Europese obligaties en andere Europese investeringen. Maar dan maakt een beetje extra lenen ook niet meer uit. Nee, maar je moet ermee stoppen op een gegeven moment. Je, je maakt jezelf zo afhankelijk van dat regime... en de financiële steun van het regime... dat jij er belang bij krijgt dat het regime kan blijven voortbestaan zoals dat doet. Dus ga je steeds terughoudender, ga je steeds stiller praten over... ja, zou je er heel misschien niet iets aan ja. mensenrechten kunnen willen gaan doen... Nee, wil je de vrijheid van spreken houden en wil jij kunnen blijven opkomen voor wat je denkt dat werkelijk de ziel van Europa zou moeten zijn? Democratie, mensenrechten, uh, geënt op christelijke en ook hum humanistische opvattingen zoals die in onze geschiedenis zijn ontwikkeld. En Kijk naar de Europese ja. geschiedenis, hoeveel dat heeft gekost. Maar je, om je zegt te eigenlijk van je verkoopt die waarden je als, je je, als, als je geld nu aanvaardt uit China. Uh, dan is natuurlijk wel vervolgens de vraag. Hebben we eigenlijk wel een keuze? Hebben we dat geld niet gewoon heel hard nodig? En is er iets, een andere plaats waar het dan vandaan kan komen? De, nou, we hebben misschien nog een keuze. We hadden in ieder geval een keuze. De keuze was geweest dat je sneller en eerlijker de problemen had benoemd. Maar dat hebben we ook niet gezicht, gedaan. Ook tegenover de burgers, dat politici niet in het begin hadden gezegd... ja, het valt allemaal wel mee en ze gaan alle leningen afbetalen enzovoort. Je bent op een pad terechtgekomen van niet alles vertellen aan de burgers... en dat heb je te lang moeten volhouden als Europese politiek. Ja, en op het punt waar we nu dan zijn... Nu nu zit je al bijna op het punt dat je, dat, dat je geld nodig hebt. Maar wees nou eerlijk. Er is nog enorm veel geld in Europa. Vooral in de noordelijke lidstaten. Het is primair een probleem van Europese solidariteit. Willen wij hen dat geld lenen? En willen wij, zijn we bereid om over enige tientallen jaren te kijken. Voor, voor terugbetalen? Maar het antwoord is nee hoor, Jan. Wij willen dat geld niet maar lenen aan de, Griek aan, is, aan de Grieken en aan de Italianen. Het, dan is het geen vraag meer van kunnen we dat. Dan is het een kwestie van wij willen de Europese solidariteit niet ondersteunen. We kiezen alleen maar voor onszelf. Nog nauwer gezegd, we kiezen voor onze portemonnee. En als het even kan, voor onze gulden. Waar ja. we al over gaan nadenken. Ik zag dat het laatste nieuws een beetje gaat over dat de herinvoering van de gulden veel geld gaat kosten. Maar er wordt dus nadrukkelijk over nagedacht. Maar, ja, maar, maar jij, zegt, mogelijke jij zegt van we kunnen redden dat we dat geld uit China niet nodig hebben. Ja. Als we Europese solidariteit betrachten. Ja. Tegelijkertijd hoor je ook aan alle kanten dat die bereidheid daartoe ook niet heel groot is. Hè? Nee en er is nog een tweede punt bij. Is dat de markt, hè, dat abstracte uh, gegeven... De markten reageren negatief. Nou, vandaag was het weer. De beurzen zijn even omhoog gegaan. Maar ach, het is, de winst is er weer weggedamd. Wat, wat gebeurt daar dan? Met wie hebben we dan te maken? En hoe laten we ons daar zo door regeren? We, dus, we maken onszelf afhankelijk van een regime... dat we eigenlijk vanuit onze eigen waarden verwerpen... op basis van ons eigen geld. Ja. En daar we maken we onszelf dus slaaf daarvan. Ja. Meneer Pijnenburg, geld lenen van China. Kunnen we dat maken of niet? Nou, wat, wat u zojuist zegt, we maken ons slaaf van, van, geld, van de geldstromen in de wereld. En als je daar ethische principes door over, voor overboord durft te zetten... dan ben je altijd verkeerd bezig. Ik dus ik bent het eens met Jan? Ik denk, ja, zeker. ik denk dat het leven, of de waarheid van het leven... het authentieke van het bestaan de goddelijke werkelijkheid of de wet in de schepping... want wij praten alsof wij het allemaal doen... maar wij zijn een, een radertje, een, een molecuul in heel die kosmos in die schepping. Als, als wij dus op deze wijze um, principes verkwanselen... ten koste van armen, ten koste van mensen... dan uh, zijn wij tegen de, tegen de schepping bezig. Okay. En dat straft zich altijd op de lange duur, of Goed. al snel gaan we merken. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Het is vandaag Frank van Pamela. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We zijn benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Ja, het gedicht is getiteld Bisschop. Dit weekend is een bisschop aangekomen die vroom is en een vriend is van de mensen. Zo'n bisschop zou zich iedereen wel wensen. Maar soms dan blijkt zo'n man in alle stugheid door te stomen. Dan zegt hij, voor een priester zie ik niets in de relatie met een vrouw omdat ik veel meer heilig zijn in het celibat zie. En hij heeft misschien het recht om te bepalen dat een man die trouwt zijn priester nog niet half is. Maar toch denk ik, om de kroonprins aan te halen, deze bisschop maakt van een garnaal een walvis. Dit weekend is een bisschop aangekomen die als voedselbankbediende staat te strooien. En die oog heeft voor het aardige en mooie en die zich niet laat leiden door het al te Roomse vrome. Met de rug naar de gemeenschap, met zijn ouderwetse wetten, die je anno nu echt niet meer op een tegeltje kunt zetten. En de kerk heeft wel het recht om te bepalen wat er recht is voor een priester en wat krom. Maar zo'n kerk zal daar de tol wel voor betalen, want zo'n kerk trekt nog alleen maar lege zalen. En dus denk ik, om de kroonprins aan te halen, deze kerk is op zijn minst een beetje dom. Dankjewel, Frank van Pamelen. Het wordt hier instemmend begroet door sommige mensen hier in de studio. We zetten jouw gedicht later op, vandaag op onze website Dit is de dag.nu. We bedanken onze gasten Jan Pijnenburg, Trees van Dijk, Daniela Hooghiemstra, Sjaak Sies en Jan van Bentem. En straks na drie uur gaan de balkiers van de toekomst het beter doen dan de grote graaiers die nu op de Zuidas hun bonussen verdienen. Nou, misschien voor in de perceptie van anderen zal ik er op een bepaald moment wel bij gaan horen...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 Kom naar Karos Inspiratie 2011. Bestel je ticket voor slechts 10 euro op Karo.nl. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 30% korting op Centrum Adult, Centrum Performance en Centrum Select multivitamines. Dit is Radio 1.